De Blauwe Zaden Matt Melden vindt op zijn land een geheimzinnige steen... waaronder een aantal blauwe zaden verborgen liggen. Twee daarvan worden onderzocht door de archeoloog professor Marcus terwijl de anderen gestolen worden door een Duits geleerde, von Sommeren, die meer van de herkomst van de stenen en de zaden schijnt te weten. Von Sommeren wordt uitgeschakeld. Met Melden probeert erachter te komen hoe ver de Duitser was met zijn onderzoekingen. Hij heeft uitgevonden dat hij de sleutel van het raadsel moet zoeken in Brazilië. Goed, het ijs was al gauw gebroken. jongens, geef je zitten, Soto. Zo, Zo, vanavond. Dien eens. Hij herinnerde zich van Sommeren nog heel goed. Had niet veel met hem op. Niet als mens, van Braun was geen partijman. En niet als man van de wetenschap. De theoretische, zei hij. Ja, de eeuwige strijd tussen Alfa's en Bern. Maar hij onderschat hem toch niet. Hij was een harde werker, intelligent en geweldig ambitieus. En ruksischloos, zoals dat zo mooi heet in het Duits. Maar wat ging hij nou zoeken in Zuid-Amerika? Daar zal jij van opkijken: de ideale raketaandrijving. Wat? De ideale raketaandrijving.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 Ze hebben in ieder geval niet meer over gesproken, maar hij dacht dat er nooit iets uitgekomen was. Oh, zie je het enige wat hij ooit gezien had, waren een paar foto's. En of de duvel er mee speelt, hij heeft er nog een paar kunnen opdiepen uit zijn archief. Laat eens kijken. Hier, kijk. Hij heeft er toen niet de minste aan gekregen. Het liep al toen tegen het einde van de oorlog en het duizendjarige rijk stond op instorten. En later is de hele geschiedenis in het vergeetboek geraakt, ook al omdat er nooit over gepubliceerd is. Oerwoud, ondoordringbaar. Mm. Oerwoud. Ik kan naar Peelkes kijken. Ja, en daaronder... Stenen. Precies. Blauwe steden. Stapels. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking. Tom van Beek. Commissaris Henderson. Commissaris Henderson. Kijk uit, met. Zeg, je laat me schrikken. Als je maar uitkijkt waar je loopt hier. Ja, kom zeg. Je loopt niet in zeven sloten tegelijk. Huh, ah, commissaris. Mij Melden. Meneer Stevens, hoe zei het? Storen we. Ze zeiden op het bureau dat je op de schietbaan was. Dan ben ik altijd als ik aan de pest Nul op het orkest. Oké, okay. Ze hebben me vierkant uitgelachen. Raak! Mag ik eens? Alsjeblieft. In de roos. Fantastisch, meneer Stevens. Uitgelachen, waarom? Ik heb het hele verhaal verteld. Van de stenen, de blauwe zaden, het onderzoek van professor Marcus. Maar alles werd met één klap van de tafel geveegd. Het land der fabelen verwezen. Twee treffers. Het is niet de taak van de politie om achter hersenschimmen van geleerden aan te gaan. Plus een hele preek waar de politie dan wel achter aan moet gaan. Orde en gezag. Ja. Dus geen hulp van die kant en geen subsidie. Hij heeft zelfs gedreigd er een portefeuille kwestie aan te maken dat ik zou aandringen. Hm, niet zo mooi. Maar wat nog het eerste is, ik mag Marcus verder geen faciliteiten geven... We hebben hem met zaden en al moeten wegsturen. We oh, zouden die niet zo leuk hebben gevonden. Hoe is de verhuizing gegaan? Hij zit weer in zijn eigen lab. Ja, vraag me niet hoe. Ik, ik durf die arme man niet meer onder ogen te komen. Mag ik nog even? Dan wordt het tijd dat we ergens anders hulp gaan zoeken. Eerst eens met de professor praten. Het spijt me werkelijk. Mis? Niks hoor. Ga maar kijken. Een konijntje. Het, hier. het lijkt wel een sauna. Dat moet ook, om de omstandigheden na te bootsen die 300 miljoen jaar geleden heersten. We hebben de zaden niet te lijden gehad van het vervoer? Zo te zien niet, maar het luistert nou in dit stadium. Eén vluchtje tocht en we kunnen het verder wel vergeten. Waarom zijn die zaden eigenlijk niet eerder uitgekomen, denkt u? Alleen maar vanwege de klimatologische omstandigheden? Waarschijnlijk. Het ziet ernaar uit dat ze onder de grond zijn gestopt met de bedoeling ze te preserveren. Dat, uh, ze te bewaren, oh. zou ik maar zeggen. Mm. Daarbij zijn al die tijd zijn ze luchtdicht afgesloten ja. geweest. Verzegeld als het uh, ware. Was dat die giftige buitenkant? Ja, het was een soort hars. Waarschijnlijk van die wolfsklauwvarens. In ieder geval voor ons bijzonder giftig. Ja. Ik heb die hars voorzichtig opgelost voor ik de zaden in de broeibak heb gestopt. Denkt u dat ze alle twee uitkomen? Eén heeft dat te veel röntgenstraling gehad, denk ik. Maar de andere? Morgen zullen we het weten. Als hij de verhuizing goed heeft doorstaan. Als hij aanslaat in die nieuwe aarde. Hoe kunt u hier werken in deze tropische hitte? <laughs> Dan kunt u vast wennen, want als u naar Brazilië. Ja, went... daar wil ik eerst met u over praten, maar kunnen we dat niet ergens anders doen? Het zweet guts me langs het lijf. Leuk vooruitzicht. Komt u maar mee. Zo. Zo. Dat is beter. Uh, professor, u hebt de foto's gezien. Inderdaad, inderdaad. Interessant genoeg om er een expeditie aan te wagen. ...te meer dat we hier toch niets anders kunnen doen dan afwachten... Maar hoe komt dan het geld? Ik bedoel, we moeten behoorlijk uitgerust naartoe gaan. goede voorbereidingen, geld. ja, ja... Henderson kan ons niet verder meer helpen. Jammer, want ik had de indruk dat hij nogal enthousiast was over het project. Maar ja, als hij van hoger hand het bevel krijgt om zich er niet meer mee te bemoeien... De idioten. Alleen maar omdat er geen geld meer te verdienen is, ziet niemand er iets in. Ach, meneer Melden, de wetenschap is altijd al het stiefkind geweest. Ik had gehoopt dat u eens met de universiteit zou kunnen praten. Misschien zien die er iets in, uit, uit het zuiver wetenschappelijk oogpunt. Het is natuurlijk te proberen, maar ik denk niet dat de kans groot is. Ik moet zelf al om iedere cent bedelen. We moeten nu iedere mogelijkheid onderzoeken. Als we niet vlug zijn, is iemand anders ons al voor en dan mist u een primeur, professor. Ontdekkingen genoeg, sinds mijn goede vriend Connors me op het spoor van die zaden heeft gezet. Maar het zou wel de kroon op het werk zijn. Ik zal mijn uiterste best doen, meneer Melden. Goed, dan ga ik zelf proberen een krant voor ons project te interesseren. Uh, daar kan natuurlijk geen sprake van zijn, collega. U weet toch, het budget van onze universiteit laat maar ruimte voor één grote expeditie per jaar. Nou, we hebben voor de komende zes jaar alles al gepland. Dus niet eerder dan over zes jaar. Het spijt me. Komt u over een jaar of twee, het kan nog maar eens nader toelichten. Dan kunnen we het over zo'n jaar of zes, zeven misschien in ons schema passen. Maar het is juist de bedoeling dat de expeditie aansluit op het onderzoek waar ik mee bezig ben. Ja, er zijn meer collega's die met dat probleem kampen. Kunt u uw onderzoek niet een jaar of zes uitstellen? Onmogelijk. Ik ben er nu al te ver mee gevorderd dat ik ermee kan ophouden. Als ik er zo slaag het onderzoek af te maken, zou ik de resultaten krijgen die ik ervan verwacht. Dan is het niet alleen mijn naam gemaakt, maar dan zal ook onze universiteit een wereldnaam krijgen. En u, als rector, zal de eer toekomen... De financiële consequenties zijn te exorbitant van waarde. Maar die worden gerechtvaardigd door de te verwachten resultaten. Ik wil natuurlijk uw ambities niet frustreren, collega. Maar onder ons gezegd en gezwegen, ik zie die resultaten nog niet zo direct zitten. Het hele verhaal is te fantastisch, te, te ongeloofwaardig... om extra gelden te beschikken te stellen voor een onderzoek. Het rechtlijner denken. Waarom? U kunt de fundamenten van de wetenschap... De fundamenten van de wetenschap? Ik zal de wetenschap op zo'n grondvesten laten trillen. U doet maar. Maar in elk geval niet met de gelden van de universiteit. En dat zijn mijn laatste woorden. En dit is onze drukkerij. Heel interessant die rondleiding door uw bedrijf, maar ik ben eigenlijk gekomen om met u te praten over de mogelijkheid van een expeditie naar het Amazonegebied. Oh ja, ja, dat is waar ook. Gaat u maar even mee naar mijn kantoor. Het is anders wel een fantastisch verhaal dat u dan vertelt, meneer Meiden. Wij onderstellen bij onze lezers een normaal en gezond gevoel voor sensatie. Die geestelijk van uw vrouw bijvoorbeeld. Gaat u binnen. Dank u. Die gijzeling van uw vrouw bijvoorbeeld. Daar hebben we uitstekend zien. We hebben onze oplage aanzienlijk kunnen vergroten. Maar science fiction hoort niet in een kanthuis thuis maar melden. Maar die fictie zou wel eens realiteit kunnen worden. Welke garantie heb ik daarvoor? Ja, hallo. Wat? Wil de hoofdredacteur de consequenties van zijn artikel niet nemen? Ontsla hem onmiddellijk. Nee, geen verder gezeur. Daar hadden we het ook weer over. Ik heb u foto's laten zien. Ik heb u de rapporten laten lezen van professor Marcus. Het zou een geweldige primeur zijn als uw krant... het verslag zou kunnen brengen van onze prehistorische vondsten. Dat nieuws hebben we al genoeg. We hebben overal onze correspondenten. U krijgt de exclusieve rechten. Ja, daar hebben we natuurlijk weinig aan... als uw expeditie niets oplevert. Ja, hallo. Nee, stop op 325.000. Dan kunnen we later eventueel nog een extra editie maken... voor hier in de stad. ja. Ieder journalist, iedere krant heet het moment... waarop hij met zijn neus als het ware op het nieuws gebruikt wordt. Hij hoeft alleen maar de kans te grijpen en... Iedere journalist en iedere krant slaat wel eens een aanbod af. Hij krijgt er later spijt van. Maar ik geloof dat dat op het ogenblik niet het geval is. Maar u zult er spijt van krijgen. Het spijt me mijn mij melden. Geen antwoord is nee. In ieder geval bedankt voor de tip. Krijgen we hebben bevame journalisten hier. We zullen de zaak in de gaten laten houden. Als niemand onze expeditie wil financieren... zal dat wel niet veel in de gaten te houden zijn. U zult zich een sponsor moeten zoeken in industriële kringen... En als u nu wilt excuseren... Nou, dit zijn onze voorstellen, meneer Koon. En uh, buiten ons eigenlijke doel om... zullen wij natuurlijk zoveel mogelijk foto's maken... waar wij opstaan met uw broeken en shirts. En meneer Stevens, u moet u realiseren... dat het met foto's alleen niet afgelopen is. We zullen posters van u moeten maken. Displays, televisiespots... En u zult naar terugkomst naartoe toen voor ons moeten maken... ...langs alle grote steden van Amerika. Dus uh, wij zouden voor de komende jaren verkocht zijn aan uw spijkerbroeken? Ja, daar komt het wel op meer. ja. Maar de prijs is er dan ook naar. Hebt u er enig idee van wat een expeditie, zoals u zich die voorstelt, kost? Ik heb een berekening gemaakt. Kijk eens aan. En u kunt zich natuurlijk voorstellen dat wij als fabrikanten daar ons rendement van moeten hebben. U bent generaal geweest, als ik me niet vergis... Inderdaad. Ja, ik herinner me zoiets uit vroegere publicaties. En meneer Melden, ook al niet meer zo jong. Tja, ziet u, ik moet dit natuurlijk ook bespreken met onze reclameafdeling. En of die er veel voor zullen voelen. Kijk, we hebben een zekere doelgroep. En dat zijn nog niet bepaald middelbare generaals, buitendienst en ex-astronauten. Oh, dank u. Oh, vat u dit niet op als een belediging. Randement, dat is wat mijn aandeelhouders vragen. En wij zullen niets doen wat het rendement in gevaar brengt. Dus uh, u wilt niet met ons in zee gaan. Oh, dat heb ik niet gezegd. Als u in principe bereid bent de twee jaren na uw terugkomst exclusief voor ons te werken als modellen. Dat lijkt me geen onoverkomelijk bezwaar. En dat zegt een ex-generaal van het leger. Enfin, ik zal u voorstellen voorleggen aan onze board of directors en onze reclameafdeling. Verder kan ik u geen enkele toezegging doen. U hoort van ons, meneer Stevens. Maar eentje nemen. Dat is het enige wat we nog doen kunnen. Is geen hem, Val? Ja. Overal botgevangen. De spijkerbroekenboer heeft afgeweld. De jongens van de krant. Als je ze nou eens een keer nodig hebt, dan zijn ze niet thuis. De universiteit doet niet mee. Dank je, vat. Alsjeblieft, generaal. Het generaal kan ik nog steeds niet afleren. Proost, Val. Proost. Best. Jij bent blij, hè, Val? Blij? Dat het niet doorgaat. Nee, met... Ik ben niet blij. Ik vind het vreselijk je weer een tijd te moeten missen. Te weten wat voor gevaren je daar allemaal bedreigen. Slangenbeten, tropische. Hoor, de doktersprijs. Maar ik besef heel goed dat je de kans om daar bij de ambassade iets te ontdekken niet voorbij mag laten. Ja, gaan. makkelijk gezegd. Ik zal je bewijzen dat ik het meen. Ik heb iets bedacht. Jij? Wat heb je dan bedacht? We hebben alles al geprobeerd. Jij bent nog niet bij onze televisiezender geweest. Zou die? Nou ja. Ik heb ze opgebeld en in het hele geval uitgelegd. Ze hadden er wel horen aan, geloof ik. Ik heb maar meteen een afspraak gemaakt. Wel, als dat doorgaat. Geweldig wat je gedaan hebt. Terwijl je er zo op tegen was. Jawel. Maar ik heb in ieder geval één zekerheid. Als het doorgaat, dan krijg jij tenminste een paar stevige camerajongens mee. En dat stelt mij dan weer een beetje gerust. Veil, je bent een vrouw uit duizenden. Proost. Proost. Ja, de telefoon. Ja, komt u verder, komt u verder. Ach, dat is... Uh, niet. Mag ik me even voorstellen? Miller. Zullen we doen? Hoe mag je het nog? Nee? Gaat u zitten, ja. Gaat u zitten. U, uh, u hebt soms wel melden, al het een en ander gehoord over onze plannen. <laughs> Wat zegt u? U hebt soms wel melden over... Wacht, ver... ik zal even toeschappen. Graag, je ja. Monitor. Opname uit Studio 23. Maar, zo... Ik heb van mevrouw Meldel al het een en ander gehoord over uw plannen, ja. Ja, ja dat zei ik al. <laughs> Juist, ja. Uh, nou, ik moet zeggen, het idee om een wetenschappelijke expeditie is van nabij te volgen. trekt mij wel aan. Wij kopen en relayeren toch al over programma's van andere stations. Ik wil de gelegenheid aangrepen om ook eens met iets origineels te komen. Kunnen we dan meteen weer doorverkopen? Het gaat ons primair om het geld. Wij zullen de hele expeditie financieren. Oh, oh. Uh, dat is u krijgt dat een is uh, ja, U krijgt een cameraman mee die zelf zijn personeel zal aanzetten. Aha. De organisatie van de tocht, daarvoor zult u zelf moeten zorgen... Uh -huh. ...maar u kunt natuurlijk gebruik maken van onze faciliteiten. Ja. Wij zullen daar een uh, stafbespreking over hebben... ...als u met de volledige plan opdaalt. Duurt dat niet te lang? Wij zijn gewend hier snel te werken. We hebben de plannen al klaar, dus uh, wat ons betreft... ...mooi zo, mooi zo, heren. Ja, ik heb die hele geschiedenis met die stenen en die blauwe zaden... ...met veel belangstelling gevolgd... Uh -huh. ...en ik heb er alle vertrouwen in dat wij een goede reportage zullen maken... Het is daarom zo interessant, omdat het iets is dat zich afspeelt in onze regio. Hè? Eh, ik denk dat u eh, Frank Costa weer krijgt. Is dat niet die man die verleden jaar die voortreffelijke reportage heeft gemaakt... ...van die Enkastad, Magoepigoe? Ah, inderdaad. Nou, het doet me genoegen dat onze programma's zo intensief worden bekeken. Verleden jaar, het rustige landleven. Het ja, lijkt nou, alweer hè? een hele tijd geleden, hè, Met? Zijn hobby ja. is archeologie. Oh, dan moet oh. hij zeker eens met onze professor Marcus gaan praten. Ja, uiteraard. Eh, daar zal hij ook opname moeten maken... ...om een volledig beeld te geven van het onderzoek waar u mee bezig bent... Daar zal de professor toch geen bezwaar tegen hebben? Oh, nou, nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Uh, wanneer zouden we weg kunnen? Oh, als wij nou direct beginnen met de voorbereiding op zijn vroegste overmorgen, denk ik. Mooi zo, het is wel kort dag, maar met een beetje aanpakken komen we uh, er wel. En, uh, als we alvast een voorschot zouden kunnen krijgen voor de uitrusting. Dan komt hij maar mee naar de kast. Nou, oh, graag, ja. U. Kunt u Frank Costa voor me oproepen? Dank u. Ja, gaat het. Tofé, dank, dank u. Ja. dus invuil. Frank Costa naar de kouwer van meneer Miller. Overmorgen kunnen we vertrekken! Frank Costa de kamer van meneer Miller. En wat doe ik als jullie weg zijn? Jij houdt hier het fort. Professor Markers zal wel een hulpje kunnen gebruiken. En wij onderhouden via jou het contact. Ja, hebben jullie nou alles? Hm? Ja. Hoe krijg je dat allemaal mee? Dat is toch lang niet alles. Er komt nog een halve ton veel materiaal en camera's bij. Hebben jullie dat in? in? Voor alles, liefje. Van malaria tot krokodillen beter. Melden. Meneer Melden met Henderson. Ah, commissaris. Ik hoor dat de expeditie toch doorgaat. Ja, we hebben vanmiddag gebeld, maar u was er niet. Ja, dat klopt. In ieder geval gefeliciteerd. Dank u. Ik had beloofd een paar namen door te geven van contacten ja. die we in Zuid-Amerika hebben. Mm -hmm. Ik ga maar beginnen met onze man in Rio Branco. Daar zult u het meest van hebben. Ja, graag ja. Zijn naam is Louis Pereira. Uh, yeah. Hij is een soort handelspost, maar hij is min of meer een dekmantel. Ah, ah. In werkelijkheid is hij contactman van de CIA en oh. ook de FBI. Hij maakt wel eens gebruik van hem. Oh, ja, ja, Pereira, Louis Pereira. Fel. Even opschrijven, even opschrijven. Vel, uh, heb jij een ballpoint? Ja, ja, ja. Uh, yeah. Commissaris, kent u hem persoonlijk? Ja, ja, ik heb hem opgebeld om van jullie komst op de hoogte te stellen. En? Nou, u bent van harte welkom. Hij belooft u te helpen zoveel hij kan. <laughs> hij is ook blij dat hij huh? dat leven in de brouwerij ja, komt. Ja, Die hulp is die onofficieel. Uiteraard. En uh, er is één ding. Ja, en dat is? Pereira heeft me gewaarschuwd. We zitten in Brazilië nog op wat oud ik wil van Van Sommeren bijzetten.